Casper Meijer met het NOS-journaal. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne... heeft Rusland aan China gevraagd om economische en militaire hulp. Dat melden bronnen binnen de Amerikaanse regering... aan onder meer de New York Times. Rusland zou om economische steun hebben gevraagd... om de impact van de harde sancties van het Westen te beperken. De Chinese ambassadeur in de VS zegt tegen persbureau Reuters... dat hij daar nog nooit iets over gehoord heeft.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 Dat zegt het CBS. Bot- en spierziekten staan op nummer twee. In 2020 werden ruim vier op de tien arbeidsongeschiktheidsuitkeringen betaald vanwege psychische stoornissen. Het gaat onder meer om depressiviteit, posttraumatische stressstoornissen en schizofrenie. Volgens het CBS is er de afgelopen tien jaar tijd weinig veranderd aan de oorzaken van arbeidsongeschiktheid. Wel ziet het CBS steeds meer gevallen waarbij de achterliggende medische oorzaak onbekend is. De moderne western The Power of the Dog is verkozen tot beste film bij de Beftas, de belangrijkste Britse filmprijzen. De regisseur van die film won ook de prijs voor beste regie. Ook de science fiction film June werd goed beloond met vijf verschillende prijzen. De uitreiking was afgelopen avond in Londen. Vorig jaar was de uitreiking grotendeels online vanwege de toen geldende coronamaatregelen. Het weer vraagt in het hele land kans op wat regen. Temperatuur dat naar een graad of 5. Komende dag vrijwel overal droog, met af toe zon bij 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM! Met nu de nacht. Chance to run She will try To hold down to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 Ben ik mezelf? We delen nu een hartje, jij bent mijn beste helft. Jij bent mooier dan Kylie. Ik deel jou als mijn wifey, Koop je nieuwe Nike's, exclusieve Nike's. Zoveel vissen in de zee, maar die zwemmen allemaal met de storming mee. Neem je naar Tokyo, naar Londen.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 Voor te veel. Het wachten duurt te lang. Ik denk.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 Weten waar je staat waar je over praat. Vertel me hoe je stevens staat. Donne la vie toi tu sauvé la mienne Si tu savais comme je t'aime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 Dat zou altijd zo zijn. Da -da.